Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt druk gestemd. Anderhalf uur geleden had zo'n 14% van iedereen die mag stemmen dat gedaan. Ook de verschillende lijsttrekkers, zoals Pieter Verontzicht van NSC. Hij stemde samen met zijn vrouw in een museum in Enschede. Wat stemgeheim is ook niet veel mee op deze manier. Om zich trok heel wat bekijks. Merkten ook de medewerkers van het stembureau. Ja, het is vooral gewoon een hele grote happening voor de pers, heb ik het idee. Maar wij doen gewoon ons werk, dus ja, het maakt het niet heel anders. Het is sowieso al een leuke locatie, dit stembureau, omdat het in een museum is. Uh, en ja, het is op zich extra leuk dat uh, Pieter om zich dan langskomt. Uh, er komt wel een hoop bij kijken. In de meeste grote steden in ons land zijn te weinig parkeerplekken. Er zijn steeds meer auto's en dus wordt het lastiger om een plekje te vinden. Op sommige plekken wordt autorijden minder aantrekkelijk gemaakt. Bijvoorbeeld met autovrije wijken of duurdere parkeervergunningen. Dat doen ze bijvoorbeeld in Amersfoort. Die eerste vergunning zal heel betaalbaar worden. Maar we willen vooral de tweede en derde auto gaan ontmoedigen. En we willen ervoor gaan zorgen dat mensen die dan naar Amersfoort komen... in hubs de auto gaan neerzetten. Die hubs zijn centrale parkeergarages waar je kunt overstappen naar het OV, fiets of deelvervoer. En in Tilburg wordt nog steeds gezocht naar een ontsnapte groene mamba. De eigenaar van de bijna twee meter lange slang ontdekte begin deze week dat zijn huisdier de benen had genomen. Pas op, want het zijn geen lekkere beesten, zegt tv-bioloog Freek Vonk. Groene mamba's behoren tot de snelste en behendigste slangen ter wereld. En ze kunnen zelfs meerdere keren bijten in één uithaal. En op die manier kan je natuurlijk extra veel gif geïnjecteerd krijgen. Wat de kans dat je het overleeft steeds kleiner maakt. Want dat gif is extreem gevaarlijk. Je krijgt pijnlijke bulten, hoofd- en buikpijn gaat er van braken en kunt last krijgen van diarree. Ook kunnen je ademhalingsspieren verlamd raken. Het gif kan al binnen een half uur dodelijk zijn als je de slang ziet. 1 in twee bellen dus. Het weer fris, op veel plekken behoorlijk grijs ook. In het zuiden en zuidoosten is er wel af en toe zon. En het wordt max 9 graden. ZFM, verkeersupdate. een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 In deze verkiezingsdag begonnen met I'll Stand By You van de Pretenders. En er is vandaag, kan u stemmen van half acht tot, uh, tot vanavond. En er gingen Sandvoort 13 stembureaus open. Burgemeester David Molenburg was een van de eerste inwoners die bij de stembureau in de brandweerkazerne zijn stem uitbracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Alle stemgerechtende inwoners kunnen vandaag tussen 7.30 uur 30 en 9 uur vanavond stemmen voor nieuwe leden van de Tweede Kamer. Binnen de gemeentegrenzen is iedereen vrij om te kiezen in welke stembureau ze willen stemmen. Belangrijk is om, behalve de stemkaart, ook een identiteitskaart mee te nemen. En dat je zelf tijd hebt om niet te gaan stemmen, machtig dan iemand anders. En er zijn genoeg stembureaus om even te gaan stemmen. Ik zou zeggen, ga stemmen. Elke stem telt. En ik ga door met Celine Dion, Power of Love. The To your body and feel the you make. Your voice is warm and tender, a love that I. Power of Love, heel belangrijk. En wat de uitslag vanavond ook wordt van de verkiezingen. Luister naar Jaap Brezema. Alles komt goed. Het is al laat, maar ik kan wel komen. De tweede belt, dan de trap naar boven.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 My youth Alles komt, alles komt, alles komt goed is dat. Alles komt goed. Zondag 26 november om 3 uur middags. De jaarlijkse grote productie van Stichting Classic Concerts... wordt ditmaal verzorgd door de Heemsteedse Philharmonisch Orkest. Onder leiding van dirigent Dick Verhoef. Het concert vindt plaats in de Agatha-kerk. De tickets, aan 25 euro, zijn verkrijgbaar via de website van Classic Concert. Vrienden van Classic Concert die bestaan, die betalen slechts... 20 euro. En laat het eerlijk wezen, het is hartstikke perfect. sweet.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 We gaan vandaag over de Cats uit Volendam. De Cats waren een popgroep uit Volendam en ze bestonden van 1964 tot 1985. Zij het met enkele onderbrekingen en waren van 1968 tot 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting stond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauwen en Piet Keizer. Jan Buis was vanaf het begin de manager. Zij ontwikkelde een oorspronkelijk muziekgeluid dat de naam Paulingsa Sound meekreeg. De kenmerk van deze dramatiek in de stem van Piet Veerman, de achtergrondzang van de andere leden, de compositie van Arnold Muren, de, stijt, de stijl vond navolg bij vele andere volendamse artiesten. Zoals Maddox, Left Leftside, Next One en zeker BZN. Hier komt achterin volgens. Let's dance, be my day. En Marion, veel succes en veel plezier.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 in a Bye. De ballots hoor je hier op ZFM.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 5, 7, 4, 0, 3, 3, 0. En het zijn dinsdagen van kwart voor tien en de inloop tot kwart voor tien is de inloop en het duurt tot kwart over elf. En de locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. Direct Soldier 1.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 Stop believing in our story You say it's way too short sure. Flower chain and a broken cat Zondag 26 november wordt van 12 tot 6 uur s middags de Winterfair Zandvoort georganiseerd. Tussen de 80 en de 100 kramen met kwalitatief hoogwaardig assortiment gesplit op de tijd van het jaar. De kramen komen op de Grote Krocht, Raadhuisplein, Kleine Krocht en het Gathuisplein. En ik ga door met Pink. What about us? What about us? Yes, sir. Instrumentaal van de Week. José Damaso Pérez Prado, geboren in 1916 in Mexico, overleden in 1989, was een Cubaanse pianist, organist en componist. Pérez was bekend als koning van de mambo. In 1958 plaatste Pérez zich met zijn eigen compositie Patricia op de topposities in Duitsland en de Amerikaanse hitlijsten. In de Verenigd Koninkrijk scoorde de plaat de achtste plaats. Het nummer werd gespeeld in de stripscène in de film La Doce Vita van Frederico Fellini. Hij trad op in speelfilms in Mexico, de Verenigde Staten en Europa. Het orkest wordt tegenwoordig verder geleid door zijn zoon. Hier is Peres Prado met de Patricia Twist.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 Waving goodbye Was een Nederlandse clones harmony band uit Twente. De buffoons zijn ontstaan in 1966 uit The White Rockets. In het jaar 1968 was het een topjaar voor de band. It's the End werd de nummer 4 in de hitlijst. En ook de single Sister Teresa East River en Lovely Lorita en Goodbye My Love haalden de top 40 en de parol top 20. De eerste LP, Looking Ahead, verkocht goed. In 1968 leek het tijd te keren. De groep kwam nog wel in de publiciteit door een bezoek aan John Lennon... tijdens die bed in met Yoko Ono in het Hilton Hotel in Amsterdam... maar de singles van de bafoons haalden de hitlijsten niet meer. Ik heb gekozen voor de bafoons met Here We Go Again. Daar gaan we weer.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 Kok Robin met The Promise You Made. En dat zou ik eigenlijk tegen alle politieke leiders in Nederland willen zetten. The Promise You Made maakt het ook waar. Het eerste uur is erop. We gaan door naar de tweede uur. Ik hoop u straks terug te zien. Tot zo. Thanks for the times that you've given.